Van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de slaapkamer van de jongen, die gisteren passagiers aanviel... in een trein in Beieren, is een zelfgemaakte vlag van IS gevonden... zegt een minister van de Duitse Deelstaat. De Afghaanse vluchteling van 17 viel de passagiers aan... met een bijl en een mes. Vier Chinezen uit één familie raakten zwaar gewond... van wie er twee nog in kritieke toestand verkeren. De politie schoot de dader dood. De jongen was alleen naar Duitsland gekomen... en verbleef sinds een paar weken in een pleeggezin. Hij was niet bekend bij de inlichtingendiensten. De Nederlandse Laura, die vorige week met haar twee kinderen vluchtte uit het Iraakse IS-bolwerk Mosul, liet haar echtgenoot gewond achter tijdens de vlucht. Dat zegt een Koerdische generaal in trouw, die Laura aan de frontlinie met IS opving. Volgens de generaal was haar man meegekomen bij de vlucht, maar raakte die gewond en vluchtte die terug IS-gebied in. Ook een van de kinderen raakte gewond tijdens de gevechten met IS. De strijd om de vrouw en haar kinderen te redden duurde zo'n 20 minuten. Twee IS-strijders werden gedood. Bij een busongeluk in Taiwan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen. Volgens Taiwanese media reed de bus op een drukke snelweg ten zuiden van de hoofdstad Taipei tegen de vangrail en vloog die in brand. De slachtoffers zouden Chinese toeristen zijn. Google kreeg in de tweede helft van vorig jaar een record aantal dataverzoeken van overheden. In een rapport dat het internetbedrijf heeft gepubliceerd staat dat er bijna 41.000 verzoeken binnenkwamen. Zo'n 10.000 meer dan in dezelfde periode in 2014. Tweederde van de verzoeken werd ingewilligd. De VS kwam met de meeste verzoeken. De Nederlandse overheid deed dat 210 keer. Google is net als andere techbedrijven wettelijk verplicht om de overheid informatie te geven, bijvoorbeeld in een politieonderzoek. Het weer, veel zon, aan zee 25 graden, in het zuidoosten 32, op het strand is vanmiddag wat wind van zee. Morgen zon, 30 graden, plaatselijk 34, er is later wel kans op een onweersbui. Dit was het DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Hilversum Noord en Muiden, 9 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstokken weer vrij. Op de A2 richting Amsterdam, tussen Breukelen en Vinkenveen 6. En op de A4 richting Amsterdam, daar staat 5 kilometer... tussen Knopende Hoek en Badhoevedorp. En op de A6, Ledenstad, richting Muiden. Tussen Almere Haven, Klopend, Muidenberg, 8 kilometer dan kapot de auto. Er zijn twee rijstokken dicht en je hebt meer dan een uur vertraging.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Tot 5 uur. Zondagmiddag live. 89. 9 heerlijk. We zitten dus in de haven van Zandvoort en we hebben de deuren opengezet en als je heel stil bent, dan hoor je gewoon de zee. Ja, de ik hoor het, Schillen. ik hoor het. <laughs> dit, is, uh, dit is zomer. Hè? Samen met CFM Zandvoort, dit is het zomerweekend. En mannen, uh, wij zijn vandaag de gast in jullie Zandvoort. Wat, als, stel je voor, wij zijn toeristen. Wat kan je nou... Echt aanraden. Je ja, natuurlijk, hè, ga lekker liggen op het strand. Maar wat kun je nou, Haarlemmers voor Zandvoorders, hè, als je hier komt, wat kun je nou echt gaan aanraden? Zie, ja, met je handen zo. Ja, bijna. Nee, bijna alles. Bijna alles. Het uh, centrum is uh, enorm gezellig. Uh, heel veel uh, leuke cafeetjes, uh, restaurantjes en uh, dat soort dingen. En natuurlijk het strand, circuit, de duinen. Vooral niet te vergeten, de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. En je bent er binnen 10 minuten. Hè? Want vanochtend uh, binnen 10 minuten was ik uh, vanuit de met de trein was ik, uh, vanuit Haarlem in Zandvoort. Het ging razendsnel. Dus je bent er zo. Dus dat is uh, positief. Maar we hebben straks uh, de wethouder toerisme hier. Gerard Kuipers. Ja. We gaan het aan hem vragen. Oké. Okay, ben wat Zandvoort dat... daar zo speciaal maakt. Ja echt zo. Ik Als ben je nou uh, recht voor je kijkt uh, Rudy. Ja? Even verder op uh, de zee ja, in. Dan zie je die, die lelijke dingen staan. Die windmolens. Die windmolens. Ja, dat, is, die, dat, dat is echt. Dat is zo lelijk. Dat is echt drie keer. Dat is drie keer kut gewoon. Ja en maar... zelf zitten er van die uh, knippen liggen. Shop. Is dat zo? Ja, oh, dat is me helemaal gegrepen. Daar gaan we het ook zeker over hebben straks met de wethouder toerisme van, uh, van Zandvoort. En zometeen um, een reportage van Dennis van Dijk. Want Dennis van Dijk was in het Jutters Museum. En wat hij daar al heeft uh, gezien, dat, uh, dat geloof je bijna niet. Zometeen uh, ga je het horen. Ook de euro bij Larre komt eraan, nu is Koens. En dit is Cooking on Tree Burners. see the En de zomerheid van Deoro en Bailar tijdens het zomerweekend van Aardem 105 en ZFM. Dennis van Dijk die is, uh, ja, ik denk ongeveer 30 meter verderop, uh, naar het Jutters Museum geweest. En hij ging daar op zoek naar een uh, bijzonder voorwerp. In de eerste plaats ben ik vrijwilliger. En in de tweede plaats ben ik uh, bestuurslid. En ik ben in het verleden nog te, 10 jaar voorzitter geweest van het museum. Hoe lang bestaat het al? Het bestaat uh, bijna 15 jaar en ik uh, zit hier ongeveer uh, 14 jaar, zit ik hier al uh, als vrijwilliger. Ik ben er toen bij gevraagd, we hebben toen een stichting van gemaakt. Zodoende hebben we dus per jaar variërend, we hebben één jaar 30.000 bezoekers gehad en nu varieert ongeveer tussen de 25.000 bezoekers per jaar. Je kunt hier gaan strandjuten, maar je vindt natuurlijk ook wel eens toevallig wat. Ja, er is dus ook toevallig gevonden, een, een, een, een, een, een, steunarmtje van een lanceerraket waar een camera aangehangen heeft. En dat is van de NASA. Wij hebben dus via de computer dat nummer dus, dus ge, uh, ingetoetst. En toen kwam we de NASA terecht. Nou, ik maak met uh, permissie van Gerard eventjes een uh, in vogelvlucht zo even een, uh, een klein rondje dan door het Juttersmuseum Zandvoort te vinden um, uh, wat is het makkelijkste? Het is eigenlijk recht onder de casino hier. Hè? Dit gebouw noemen ze de retongen. Het is geen verkeersrotonde. waar mensen wel in de war zijn. Maar het gebouw heet. Zo heet het. Vraag naar de rotonde. Um, dat vond ik wel leuk, want u zegt er ligt hier ook bijvoorbeeld, um, want dingen spoelen toevallig aan, maar bijvoorbeeld u zegt we hebben ook flessenpost, ja. maar dat is natuurlijk bewust in zee gegooid. Je kan hier zien, we hebben het hier gepresenteerd op boards. Ik zie het ja, gewoon, zel, de, gewoon brieven uit de Filipijnen, ja. even geplastificeerd, zo is hij natuurlijk niet aangekomen. En hier bijvoorbeeld een briefje, hé hé, mooi, met een, uh, echt met een, um, met een kroontjespen lijkt ja. dit wel nog uh, geschreven. Eindelijk aan land. Het heeft ons zeker een dikke week gekost. We zijn bang dat de kapitein en de andere bemanningsleden het niet overleefd hebben. Oh wauw, dit is gewoon een ding van een schip dat een schipbreuk heeft geleden. Of een heel verhaal natuurlijk. Nou allemaal spullen, natuurlijk heel veel dingen wat u al zei, van schepen die ja. misschien uh, ja, ja, gewoon ja. dingen verloren zijn, of ladingen. Ja, ik zie hier allemaal, uh, wat is dit, allemaal medische... Ja, ja, allemaal, ja. Dat, is, dat komt ook van de schepen af. Met, met, uh, dit komt uit Polen geloof ik, een Pools schip of een Russisch schip. En uh, ja, dat spoelt allemaal aan. Veel flessen en allemaal dingen, uh, militaire benodigdheden liggen gewoon heel... Uh, ...een best nog wel intacte Duitse helm ligt daar. Ja, ja, dit, dit komt van namelijk... ...we hebben hier een bunkerploeg. Uh, Die zoeken nog steeds naar een bunker waar ze dus dit kunnen presenteren. Is er nog niet en vraag is ze naar ons of wij een deel hier neer kunnen hebben... Ja, het spreekt echt, het spreekt enorm, natuurlijk ook tot de verbeelding dit. Ik zie hier het nodige... Ja, wat zijn het? het Aardewerk? Of delen ervan? Kijk je ogen uit hier. Oh, dit is uh, de stukken van vliegtuigen. En hier heb je dan het draagarmtje van die de lanceerraket van de NASA. Een stukje materiaal, een cameraarm inderdaad, van de draagraketten die de Odyssey naar Mars de planeet schoot. En de Mars Odyssey dat is dan, was een ruimtesonde van de NASA en sinds 2001 en cirkelt die in een baan rond Mars. En dat stukje hier, ik weet niet of het mag, ja. mensen doen dat, dan wil je het toch aanraken. Ja. Ja. Dat komt gewoon uit de ruimte, Het mag gelukkig van Gerard. Wat we ook veel vinden, zijn deze keitjes. Ja. En je zou zeggen dat is voor de bestrating. Het zou gebruikt kunnen worden, maar dit zijn ballastketjes. Vroeger gebruikten ze dit bij schepen. Als je dus geen lading heeft, gebruiken ze dit voor onderin het schip als ballast. Anders kan hij dus omslaan. Nu doen ze dat met water. Dus deze keitjes die gooien ze dan. Mag je want het lijkt wel een, uh, meer een sponsje. Oh nee, het is toch echt wel een steen, ja. Ik zou zeggen, sowieso als je hier op het strand ligt uh, uh, te bakken. Kom eens uit die lichtstoel en neem een kijkje in het Juttersmuseum. Het spreekt enorm tot de verbeelding. Het is gewoon twee verdiepingen groot. Gebouwde rotonde, mocht je het niet kunnen vinden. En het ligt eigenlijk in het verlengde van, uh, van, uh, van de Kerkstraat. Nou Gerard, dankjewel. En dan heel veel plezier natuurlijk nog hier in het Juttersmuseum. Dennis vanuit het uh, Juttersmuseum. Dennis, dankjewel. Zometeen gaan we praten met Henny Ruckert, Want Henny komt met een update over de Tour de France. De microfoon aanzetten, en nee, dan kunnen we maar meezingen. Nee, doe me niet, doe me niet, <laughs> Het wordt volop meegezongen, Loco in Acapulco, de voortops tops op Hardem 105 in de CFM Zandvoort. Nou mannen, we gaan het hebben over uh, de Tour de France. De ja, Tour is, is uh, twee weken bezig op dit moment. Aangeschoven is Henny Ruckert. Henny, um, is het een leuke Tour tot nu toe? Een rare Tour. Een rare Tour. Waarom? We hebben natuurlijk dat, dat voorval gehad met een rennende Froome, um, Maar uh, zijn er nog meer dingen waar, waar, waarvan je denkt... Van, nou, dat is echt anders dan anders? Nou, uh, laten we dat voorval wat jij noemt even als eerste behandelen. Het is een schandaal dat de organisatie de regels kent vroem nog steeds in de in de in de wedstrijd heeft ja ja dat is één Twee, de manier waarop Bouke Mollema daar op achterstand gezet is. Hij was eigenlijk de grote verliezer terwijl hij het zo fantastisch deed. Ja. Schandalig. Je had ja. dat Quintana niet bevoordelen. Dus daarmee zeg je eigenlijk, als Bouke Mollema was gevallen en zijn fiets was kapot geweest en Bouke had gerend. Eruit. dan was hij eruit gestuurd. Absoluut naar ja. gestuurd. Dus een beetje competitievervalsing. Ja. En wat hij de dagen daarvoor deed, toen in die afdaling. weet je wel dat hij op zijn stang ging zitten. Ook dat is een reden om je eruit te zetten. Is dat zo, ja? het staat in de regels dat dat niet mag. Je moet op je zadel zitten. Meen je dat nou? Ja, absoluut. Okay. Ja, dat zijn dingen en dan denk ik, ja, er is een bevoorrichting van, uh, van deze ploeg. Dat zal met sponsorbelangen te maken hebben. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk een hele grote uh, ploeg, hè. dat is kijk. Maar het lijkt nergens op. Ja, waarom wordt daar uh, niet tegen ingegaan dan? Uh, er wordt wel tegen ingegaan, maar daar wordt niet naar geluisterd. Helemaal niet. Gewoon uh, de wordt de genegeerd. De organisatie is uh, belangrijker dan God. <laughs> Chris Froome is god eigenlijk in deze Tour. Nou, in de, als bij de fietsers wel, ja. Maar met alle respect, Chris Froome is op dit moment wel de beste renner, toch? Het is een uitstekende renner en wat hij presteert is natuurlijk ongelooflijk. Maar ik zeg, er zijn regels, daar moet je aan houden. Ook als meneer Froome de regels overtreedt, moet hij eruit, zoals ieder ander. ze geven boetes voor aan een, aan een motor hangen, ja. daar sturen ze mensen voor weg of een toeschouwer opzij. Ja. En, en hier doen ze niks mee. Oké. Okay. Nou, schandelijk. Zal Froome volgens jou de uiteindelijke winnaar worden, denk jij? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Quintana de uiteindelijke winnaar is. Nee, dat meen je toch ja, niet? Ja, dat heb ik Quintana behoorlijk. laat toch niet zo'n geweldige vorm zien de afgelopen nee, maar, twee weken? Nee, maar let maar op die laatste week. Ja, denk je ja, dat echt? En let maar op vandaag, de laatste 60 kilometer met de Colombier, dat is een verschrikking. Ja. En dan moeten ze dus twee keer op, één keer heel en één keer half. Maar ik geef het je te doen hoor, na zo'n dag. Waarom denk je dat uiteindelijk Quintana dan over Vroom heen gaat? Omdat Vroom in de laatste week altijd minder wordt hij okay. is natuurlijk een heel dun mannetje. Hij heeft heel weinig vet op de botten. Mm -hmm. En hij ook, gewoon in die... Ja, nou, dat valt mee hoor. Okay. Hij is wel wat lichter dan vorig jaar, maar hij is nog behoorlijk stevig. Okay. Maar je zult het zien. Hij krijgt tikken. Ik ben heel benieuwd, ik ben heel benieuwd. Ik zal het, ik zal het een echt een enorme verrassing vinden. Maar misschien is dat ook wel de reden dat Froome de vorige etappes zulke aparte dingen heeft gedaan. Zoals in de dalen, ja, tijd winnen, ja, dat ja, hij misschien angstig hij dus, is. Uh, op een behoorlijke voorsprong te staan door die waaieretappes. Ja, waar en nu stond. weer bijna. Dat, dat was een behoorlijke voorsprong. Mm -hmm. En dit jaar had hij in het begin maar 13 of 14 seconden op Quintana. Ja. Hij probeerde op alle mogelijke manieren om dat uit te breiden. Mm -hmm. nou ja, dat is alleen maar te lopen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar je moet het wel doen op de manier waarop het mag. Absoluut. Dat deed hij niet. De etappe van vandaag is enorm zwaar. Um, wat, wat kunnen we verwachten? Wat is op dit moment de stand van zaken, weet jij dat? De, de stand van zaken is, is dat er een kopgroep is. Nou ja. Een ongelooflijk zenuwachtig en nerveus begin. Uh, met een aantal leuke renners. Uh, mm -hmm. Onder andere Dumoulin, Dumoulin zit erin. En dat ja. is natuurlijk fantastisch. Maar ook uh, Stef Clement, laten we die eens even noemen. Want die rijdt wel de beste tour van zijn hele geschiedenis. En ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Heeft te maken met het feit dat zijn ploeg ermee ophoudt. En hij eigenlijk uh, zich in de wil rijden. Nou, dat doet hij. Oké, okay, ja. nou dat is goed. Hoe oud is hij eigenlijk? Hij ja, is 31 vol. Oké, okay, dus die kan hem wel een transfer maken naar een uh, andere ja, ja, ja, ja, ploeg. Ja, ja, okay. Zeker wel. Ja. En dan gaan we kijken naar volgende week, want dat wordt een, een, loodzware, een loodzware week. Um, wat zijn jouw verwachtingen? Jij verwacht sowieso dat Quintana nog, nog wat gaat laten zien. Ons. Ja, en ik verwacht dat uh, Tom Dumoulin de uh, klimtijd klimtijdretman... Oh, ja. Ik die, denk die, dat die Molen die rijdt iedereen aan goed hè, tijdens die tijdridden. Ik denk dat hij vandaag ook een geweldige uh, kans heeft. Want hij zit in die kopgroep. en Er zitten niet zoveel geweldig sterke mannen in. En dat laatste end is verschrikkelijk. En hij kan dat in zijn tempo. Okay. En dat is natuurlijk alleen maar te loven. Dat is fantastisch. Ja. Is hij een toerwinnaar van de toekomst, denk jij? Ja, absoluut. absoluut. Nou, Rob, hé, dat is goed nieuws. Ja, zeker. een Nederlander in de gele trui, dat zal nou, wel tof zijn. Uh, pas op, hè, want Mollema. Doet het ook goed. Die kan deze toer ook voor een verrassing zorgen. Hè? Ah. Want als dat gevecht Kintana Vroom, als dat echt een gevecht wordt. dan is hij waarschijnlijk de derde hond. De derde renner ja. die met de grote prijs gaat lopen. Althans daar hoop ik op. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Mm -hmm. zou het zou toch mooi zijn als het een podiumplek zou worden. Sowieso. Nou oh, ja, gebouwd. sowieso. sowieso. Ja. Maar ja, kijk, het is, als je gaat aanvallen. En dat gaat hij doen. Dat heeft hij gezegd. Ik, ga, ik blijf niet alleen maar zitten. Ik ga hem aanvallen. Dan kun je er natuurlijk geweldig door zakken. Ja. En dat is het risico. En dan zeg je, ja, podiumplek is leuk. Maar alleen de winst uh, mag ik nog even, even, even Dumoulin die ja. uh, die etappe won in de stromende regen? Wat een karakter, hè? Ja, ik bedoel, we hadden een verschrikkelijke uh, Europese kampioenschap voetbal. En gelukkig. Ja, dat stond ook in je column. Ja, ja. Gelukkig begon de tour. Maar je had, je had mij moeten zien tijdens die etappe. Want ik kan dus niet blijven zitten. Nee. Ik ga door de kamer. <laughs> mijn adrenaline is waarschijnlijk net zo snel als dat van Tom Dumoulin. En ik word echt knettig, hey. Ja. Dat, is, dat, is, dat bindt zo ontzettend, jongen. Als je van die sport houdt en je ziet dit gebeuren. Dat is, is buitenaards buiten ja. wat hij deed. Buitenaards. In dat tempo, mannen erachter jagen, continu die 44 seconden. Ik vind het echt een heldje ja Fantastisch. Nou, en, uh, let, let op hem ook op de Olympische Spelen, hè, want dan geef ik hem ook een goede kant. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Er had uh, nu al iedereen een gort, laat staan dan. het was nog een lang twijfelachtig of hij de Tour überhaupt zou gaan rijden. Ja, ja hij, hij ja, heeft natuurlijk een prachtig voorseizoen gehad uh, ja. met Giro. Uh, ja Hij wilde zich voorbereiden. En, maar ja, toen, uh, toen kwam toch met de vroegleiding het overleg van... het is misschien wel beter om je kilometers te maken. En dat is natuurlijk zo. Ja. En kijk maar waar je uitkomt. Je hoeft niets. Niks? Nee. Nou, dat heeft ook gebleken. Eén van de eerste dagen haalde hij een geweldige achterstand. Maar hij heeft zich gewoon zitten spaarden, tot het moment dat hij goed was. En toen is hij gegaan. Ik vind het fantastisch. En tot slot, even wat is jouw bevinding over zijn tijdrit? <lacht> harde kan toch <of> niet? Nee. <lacht> uh, ze hebben het wel eens over motortjes in fietsen. <laughs> nou, het zat er niet in hoor bij hen. Want ze, ze scannen dat vanuit de lucht met drones en vliegtuigen. Maar ik kan je vertellen dat motortje van deze jongen. Niet ja. normaal hè? Nee, is niet normaal. En het is ook een bijzonder verhaal hoe zijn pak tot stand is gekomen. Ze hebben een 3D. Uh, uh, Mike, of, uh, Tom Dumoulin gemaakt ja. en die hebben ze dus getest ja. met wind en hebben ja, ze weer aanpassingen gemaakt. Ze dus hij pimpen, hoeft er niet bij te zijn. alles. Niet normaal en, zo, ja, en ja. daarom ben je ook in de etappe en daarom is het ook ja. zo enorm. Weet knap. Wat je leuk is vandaag, daar zit die Vercler die zit in de in de kopkoet, die kopgroep. wint altijd wat, hè? Die ging ook trouwens de de is nou van Maika, Dus de de Belg is niet kwijt. Maar die Veuclair, en dat, ik heb dat even opgezocht, dat is een heel bijzondere. Ja. Uh, uh, de Col du Grand Colombier, de zwaarste klim van vandaag, maakte zijn Tour de pas in 2012. Hè? Maar Veuclair was destijds als eerste boven. De Fransman is buiten eigen land, niet echt populair. Maar in Frankrijk de meest populaire renner die er is. Weet je hoe we dat weten? Ze hebben in Frankrijk een dienst, dat heet Bloca Post. En daar kun je naar schrijven met de naam van de renner en de naam van de ploeg. Die brief gaat daar naartoe en zij zorgen dan dat die renners die brief krijgen. Nou, aan het eind van de, van de tour gaan ze tellen natuurlijk. Het aantal brieven dat er was voor Veugler was 275. <laughs> en het aantal brieven voor uh, uh, Rui Costa, dat was 10. En de laatste oh ja? jaren was het ja. broeie kost hij daar. En, en dan Alexander uh, Valverde, dat was in 2015. Kost hij in 2013 en 2014. Maar ik denk vandaag dat uh, we de naam Dumoulin aan het rijtje kunnen toevoegen. En dan ben ik benieuwd hoeveel brieven hij krijgt. <lacht> Echt zo. Ik ben heel benieuwd. Henny, dank je wel voor deze update. Ja. Dan nog even het Haarlem bij weerbericht. Ja, uh, zon, zon, zon, zon. En morgen ook. Running bright, right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss. you.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 You this you you won't be a party animal. I had to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go get dressed. You might have to excuse me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my world. So get your you hey. Leuk. We gaan van de ene gast naar de andere. Maar deze is wel heel erg vrolijk. En ja, dat vind vak, ik wel zeg, erg tof. Ja, je houdt uh, niet voor niks. Uh, Ze schrijf even dicht. Anders gaat hij meezingen. Dus. <laughs> Goedemiddag, Marco. Marco Termes zit. Uh, houd, die, houd die energie vast, hè? Hier nu. bij ja, ons ja, ja. Uh, in de haven. Welkom, uh, Marco. Welkom, dankjewel. Hoe is het met Marco? Jouw dichtbundel puur Termes is uh, onlangs uh, uitgekomen. Ja. Je hebt hem uh, voor je. Ja, Hoe gaat het met de dichtbundel? Het gaat heel erg goed. En wat versta je onder heel erg goed? Uh, de eerste druk is, uh, is er doorheen. Is er doorheen? Ja. En over hoeveel stuks hebben we het dan? Nou, alle twee de lezers zijn tevreden. Alle twee verdragen, ja. geweldig. Ja. Nee Marco, uh, we zitten vandaag ook uh, samen met, uh, met de collega's van uh, Haarlem 105. Dat betekent dat we ook uh, uitgebreid te beluisteren zijn in Haarlem en de regio. Oh, nou, in Sofort, Hallo, Haarlem. Uh, in Sofort ben je natuurlijk al, al lang bekend. Maar misschien nog wat minder in Haarlem. Wie is Marco Termes? Uh, Marco Termes is uh, geboren op deze plek waar we aan het uitzenden zijn. Ik ben een uh, Zandvoortse jongen, zoon van de strandpachter en wethouder Jan Termes. En vanaf mijn dertiende ben ik gaan schrijven. En als ik het goed heb gebeurd het allemaal in 1957. Ja, ja, prachtig, ja, bouw, ja, prachtig, <laughs> prachtig bouwjaar. Het is hier niet aan te zien hoor, in 1957. Nee, ik roest slecht. Ik ben goed getactyleerd, zoals ja. Martens meest zou zeggen. Zo is het, maar al heel lang bezig met, uh, met schrijven van, uh, van uh, zeg maar, uh, gewoon, uh, verhalen en, uh, en uh, gedichten. Uh, ik ben begonnen met poëzie, zo rond mijn veertiende. Uh, mijn eerste manuscript schreef ik op mijn zeventiende. Op mijn 23 e werd mijn eerste roman gepubliceerd. Toen ben ik opgehouden met schrijven en ben eerst gaan lezen uh, en leven... Uh, na, na, na mijn veertigste heb ik het schrijven professioneel opgepakt en ik ben nu tien boeken verder. Oké, okay, maar het is wel uh, hetgene wat je altijd wilt blijven doen ja. in je leven? Je moet jezelf nooit verlogenen. Dicht bij jezelf blijven. Zo is het. Het is gewoon, gewoon jouw ding schrijven van, uh, van boeken. Want wat, wat voor boeken heb je allemaal geschreven? Uh, ja, grote romans. Dat uh, varieert van het individu wat uh, tegen het grote systeem moet vechten. Ja? Dat dekt eigenlijk wel belading. Dat is wel een leidmotief in mijn werk. Het individu. Oké, okay, maar ook uh, spannende detectives, dat soort dingen. Heb je dat ook gedaan? Uh, ik schrijf wel spannende boeken, maar dat is meer om de lading erbovenop te kunnen zetten. Uh, dus ik uh, schrijf spannend, zodat mensen kunnen blijven lezen. Die spanningsboog vast blijven houden, zodat ik de wat lastiger zaken goed kan uitleggen. Oké, okay, nou, en nu uh, de dichtbundel puur ter mes. Het gaat over inderdaad over puur uh, jou. Uh, ja. Of ja. moet ik het niet zo zeggen? Ja, dat, nee, dat klopt wel. Het gaat uh, over wat mij bezig heeft gehouden in de afgelopen uh, periode dat ik het geschreven heb. Dus ik ben half september uh, twee, uh, 2015 begonnen. En ik heb e geschreven tot 1 maart 2016. En toen was ik 118 gedichten verder. 118 gedichten, en die heb je allemaal gebundeld in uh, puur termes? Ja. Dat de dichtbundel die uh, nu voor iedereen verkrijgbaar is... voor de mensen die het uh, nog niet weten hoe ze eraan kunnen komen. Hoe kunnen ze dat doen? Uh, hij is te koop op internet uh, bij de grote wederverkopers, bol.com... Je kunt het opzoeken, je kunt het intypen, je kunt het via de uitgever krijgen, maar ook via de gerenommeerde boekhandels die we ook in Haarlem hebben. Ja, we zijn nu vandaag radio en geen tv. Nee. Alhoewel, Haarlem 105 maakt ook opnames hier, dus misschien kom je ook nog op Haarlem 105 TV. Oh jee. Je hebt het boek heb je nu in je handen. Ja. Wat mij opvalt, die, die mooie dame die daarop staat. Ja. Wie is dat? Uh, dat is Sjoutje. Sjoutje werkt altijd bij een uh, favoriete plek op strand. Uh, hier in Zandvoort uiteraard. En die was zo prachtig. Niet alleen van uiterlijk, maar ook van innerlijk. Dat ik twee jaar geleden tegen haar heb gezegd: van... Ik zou het een eer vinden als je met mij een keer op de cover zou willen staan. En toen heeft ze daar ja. Ze zei ja. Geweldig. Hartstikke mooi, Marco. Ja, tijdens de rest zei ze nee. Dat is nou weer jammer. Dat is nou weer jammer. Ja, het dichtbundel puur te mes. Heb jij een gedicht voor ons wat je voor wil dragen hier? Ja, laten we het zonnig en luchtig houden: Het gedicht Ruimte. Wees niet schuw, kom binnen. Licht, wees niet bang, je bent welkom. Lucht, open gerust, deuren, ramen. En als je vreest voor verandering, zet dan deuren, ramen voorzichtig op een kier. Open, want daar begint het mee. Ruimte, in huis, in hoofd, in hart. Tussen elkaar, tussen landen. En dan die ruimte overbruggen met liefde. Mooi. Dankjewel daarvoor. Ja, ik vind hem zelf ook niet onaardig. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Nou, Marco, ja, nog één keer hoe ze het boek kunnen krijgen. En hebben we weer voldoende reclame gemaakt voor je? Ja, nooit voldoende reclame. Dichters en schrijvers kunnen altijd alle hulp gebruiken. Via internet. Ja. Uh, je kunt het gewoon intypen op Google, puur termes. En dan verschijnt van alles en nog wat. En dan krijg je al die uh, gedichten in uh, één uh, boek gebundeld. Dat is wel de bedoeling, want anders <laughs> wordt het zo slordig af. Nee, heel goed. Nou, je bent ook Salvoort en je bent in 1957 geboren op deze ja. plek, de haven waar we nu uh, zitten. Uh, wat is zo uh, leuker om hier in Salvoort te zijn en te blijven? Nou ja, je hebt altijd alles bij elkaar: hè. de rust, je kan je zoeken. Je kan de drukte opzoeken, de prachtige zee natuurlijk, een van mijn grote liefdes, het strand. Ja, we hebben het allemaal. Ja, die halmers die snappen het af en toe nog niet. Nou, maar ga je zeggen van nou... Ik denk waar, dat we moeten afhandelen, jongens. Waarom, waarom kon je niet in Zoffert uh, houden? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, maar Salford is heel erg mooi, hè, Rudy. Absoluut, daar zijn we dit weekend zeker achteraan Oké, okay, dankjewel Marco, Marco, voor je koest. dankjewel. Koos. Graag gedaan, jongen. En zometeen ga ik praten met Nigel Castine. Nigel, speler van Koninklijke HFC. Erg talentvol en zometeen hoor je hem.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 De, de mannen van Home for Supper zometeen gaan ze live spelen en ze deden al een klein stukje van dit liedje mee. DNCE en Cake by the Ocean. Ondertussen in de studio aangekomen, Nigel Castine. Welkom. Welkom. Speler van Koninklijke HFC. Ik heb je trainer gesproken en die zag het, uh, het seizoen erg positief tegemoet. Wat vind jij? Ja, precies hetzelfde. Hoe hij er hetzelfde over denkt. Ja. Je ziet uh, nu allemaal nieuwe spelers erbij weer. Ja. Hebben we. Uh, Goed mee lopen puzzelen, denk ik. Goede veldbezettingen weer overal. En uh, hele nieuwe, uh, nieuwe spelers weer. Ervaren spelers, jonge spelers. Ja. Die uh, hopelijk weer door kunnen breken in het eerste. Ook. Hoe moeilijk is het om dan een team te bouwen met een aantal nieuwe jongens? Ja, natuurlijk. Het is op het begin natuurlijk altijd even wennen. Helemaal aan elkaar. Je ziet ook de eerste wedstrijd die we nu hebben gespeeld tegen Ajax. Je ziet dat niet alles perfect loopt. Nee. Het hoeft ook helemaal niet de eerste wedstrijd. Daar is juist de voorbereiding uh, ja. te goed voor. Om nu weer uh, helemaal aan elkaar te winnen. Ja, de voorbereiding. Jullie zijn er nu volgens mij twee weken mee bezig. Onder andere een wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Ik was ja. erbij. Okay. Um, ja, ik vond het niet slecht hoor. En je bent twee weken bezig, heel veel nieuwe jongens erbij. Um, volgens mij zijn jullie wel onder, lekker onderweg. Ja, als je twee weken ook elke dag, ja, bijna elke dag met elkaar gaat bent, Dan uh, gaat het natuurlijk heel snel. Uh, nieuwe trainer erbij, die heb ook natuurlijk hoogte verwachtingen. Ja. En uh, helemaal, allemaal nieuwe spelers. Uh, iedereen wil zich weer bewijzen. Dus ja. kijk, uh, dat hou je ook helemaal tegen Ajax. Ja. Heb je al uh, net een tandje, ja. Uh, ja, ja. tandje meer dan dat je normaal hebt, denk ik. Maar uh, ja, we zijn goed uit de voeten gekomen en uh, na nou, 2-1 uh, redelijk is de ook, denk ik. Ja, wat is nou het grote verschil tussen Pieter Mulders en de nieuwe trainer Ted Verdonkschot? Uh, wat ik uh, persoonlijk uh, vind is uh, de communicatie tussen de spelers en de trainer uh, zelf. Dat okay. vind ik, uh, ik denk dat je met deze trainer veel meer uh, en veel beter denk, kan communiceren dan... Uh, wat ik zeg maar vorig jaar had. En dat vind ik juist wel lekker, uh, dat je kan bespreken en kan uiten wat je zelf ook voelt in het veld. Ja. Dus uh, dat vind ik zeg Communicatie. maar Communicatie, uh, ja. oké. Okay. Ja. En dan zo'n dag als vandaag, weet je, je gaat lekker lunchen, je gaat uh, food volley. Hoe belangrijk is het nou voor jullie spelers? Creëer je gewoon meer een band onderling door zulke dingen? Ja, tuurlijk, juist. Juist omdat je met elkaar gaat lachen, uh, huilen hmm. bij wijze van spreken. Je <laughs> ja. alles met elkaar. En, uh, ja. Je leert elkaar beter te leren kennen. Wie wel tegen verlies kan, wie niet tegen verlies kan. Ja. Dat zie je hier nu ook al met die spelletjes. Mooi. En helemaal uh, volgende week, natuurlijk, op trainingskamp naar Sittard. Dan uh, ja, zit ik ook bijvoorbeeld weer met een nieuwe jongen in de kamer. Ja. Dus die leer je ook weer veel beter kennen. En, ja. ja. Alleen maar mooi met nieuwe spelers, Leuk. nieuwe, nieuwe ervaring weer. Ja. Wie is nou uh, de gekste speler voor ons jou ja, binnen het team? De, de, de grappenmaker. Gekste. Die als eerste je, staat Jeffrey te dansen. Op de, ja, is dat, ja, de, is dat de gekste? Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, Jeffrey Samsing ja. is de gekste. Dus als je hem ziet spelen, uh, denk aan hem dat hij later nog in de kleedkamer staat ja. te dansen. Ja, heerlijk. Hey, succes de komende periode. Ja. Uh, ik denk dat jullie de dertiende zeker staan tegen de Kozakkenboys. boys. Dat komt allemaal wel goed. Ja, zeker weten. Jullie zijn er hard mee bezig en uh, bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Ja, het is jaren kachtig, lekker. En er wordt weer vrolijk meegezongen, dus dat is wel, uh, wel heel erg tof. En we hebben live muziek uh, op de achtergrond. Ja, zo op te reden, hè? Home for Supper. Um, ja, we kunnen even stiekem meeluisteren met uh, de soundcheck. Ja. Komt zo wel. Halleluja. Nou ja, zo gaat het dus zo meteen uh, helemaal live op... Uh, op uh, Algemene 5 en ZFM tijdens het zomerweekend en Albert-Jan, we hebben een, een schaal met verrassingen. Ja, toch wel een beetje een kroon op je werk, hè? Ja. Na, na, na aanleiding van jullie uh, haringtest van uh, gisteren werden wij al gespoeld met reacties van de diverse uh, haringzaken. Ja. En uh, als kroon op uh, het werk van alle haringboeren hier in Zandvoort staat er een heerlijke schaal voor ons klaar. Op okay. vier uur pas uh, mag de deksel eraf. Het okay. gaat bekroond worden. Ja, ja. Nog vier minuten dus dat is dat lekker. Zometeen meer. Donne-moi une suite au ritz. Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai. J'en ferai quoi? Een manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? If she comes out